Uur. Marks Ampersen met het NOS journaal. Kamerlid Martijn van Helvert wil cda lijsttrekker worden, heeft hij vanavond bekendgemaakt. Eerder meldde minister De Jonge en staatssecretaris Keizer zich voor die post. Van Helvert zegt tegen het AD dat hij partijgenoot Hoekstra de ideale premierskandidaat vindt. Net als Keizer wil van Helvert en samenwerking met Forum voor Democratie niet op voorhand uitsluiten. De Jonge doet dat wel. Begin volgende maand stemmen de CDA-leden over wie de nieuwe lijsttrekker wordt. Op Curaçao hebben boze demonstranten het kabinetsgebouw bestormd. Het plein voor het regeringscentrum is schoongeveegd door de ME... nadat betogers onder meer de auto van premier Ruggenaat hadden vernield. Verschillende agenten raakten gewond. De demonstranten willen dat de premier vertrekt en eisen nieuwe verkiezingen. In hun ogen is Ruggenaat verantwoordelijk voor het verlies van duizenden banen en de dramatische economische situatie door de coronacrisis. De Bond van Kermishouders is opgelucht dat vanaf 1 juli weer kermissen mogelijk zijn... maar verwacht wel dat mensen pas in augustus weer echt naar de kermis kunnen. Dat heeft te maken met de aanvraag van vergunningen... en het keuren van attracties die hebben stilgestaan. Ook zijn veel verzekeringen stopgezet. Desondanks hoopt de Bond dat dit jaar toch nog zo'n 600 kermissen door kunnen gaan. De marathons van Berlijn en New York gaan dit jaar niet door vanwege het coronavirus. Die van Berlijn eind september stond al op losse schroeven... omdat het stadsbestuur evenementen met meer dan 5.000 deelnemers had verboden. Ook in New York vinden ze de risico's van een massa-evenement nog te groot. Daar trekt de marathon honderdduizenden bezoekers en zo'n 50.000 deelnemers. Het weer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 16, morgen opnieuw zonnig... Het wordt maximaal 30 graden met in het oosten wat stapelwolken. Ook vrijdag warm met in de avond in het zuidwesten mogelijk wat onweersbuien. Vanaf het weekend weer koeler. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Zfn. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 far away Special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 ik Zandvoort, Goede Zomer, ja. op CFM. Restless from other artists I keep them all restless, restless. 24 uur Radio zoals het hoort vanuit Zandvoort. Dit is ZFM. Ai. Oh, oh no, sabes que ya llevo un rato mirándote engo que bailar contigo hoy Tiwa vi que tu mirada ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy oh tú tu eres el mar y yo soy el metal me voy acercando y voy armando el plan solo con pensarlo se acelera el pulso oh yeah yeah.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 Kijk